Acht uur dikte Haark met het NOS-journaal. In de Guantanamo-B-gevangenis op de Amerikaanse basis op Cuba... zijn gedetineerden en bewakers met elkaar in gevecht geraakt. Toen bewakers, toen bewakers hongerstakers uit een gemeenschappelijke ruimte wilden overbrengen naar een eenpersoonscel... vielen de gevangenen aan met geïmproviseerde wapens, waaronder bezems. Bewakers schoten erop met rubberkogels en overmeesterden de gevangenen. Volgens een woordvoerder raakte niemand ernstig gewond. De detineerden in Guantanamo B zijn al weken in hongerstaking. Ze protesteren tegen de uitzichtloze situatie... en de embarmelijke omstandigheden in het gevangenenkamp. De politie Twente heeft de verdachte aangehouden... die werd gezocht voor het neersteken van een agent in Borne. 29-jarige man werd vannacht aangehouden... in het Overijsselse Glanerbrug...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 Volgens de BBC zijn de studenten wel geïnformeerd over de actie... en gewaarschuwd dat ze in Noord-Korea konden worden opgepakt en vastgezet. De journalist was samen met twee andere BBC-medewerkers... acht dagen met de studenten in Noord-Korea. Het weer nog komende de uren de regen weg. Vanuit het zuiden gaat de zon schijnen. Later in de middag schijnt overal de zon... en loopt de temperatuur op naar 22 graden. Morgen en ook de dagen daarna schijnt af en toe zon. Maar bijna elke dag valt er ook wel een bui.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 ook buitengewoon genieten? Ga dan naar OnTrack.nl. Nou, het natuurgeluid vanochtend op deze zondagmorgen 8 uur 14 april 2013 is helaas nog het geluid van mijn klapperende tanden. Volgens het KNMI wordt het vanmiddag 22 graden. Deze zin ga ik even herhalen. Volgens het KNMI wordt het vanmiddag... 22 graden. Dus zou dit dan echt de dag zijn waarop we de lente ten volste... en vol overgave en vol anticipatie en verwachting eindelijk kunnen gaan beleven? Nou, ik ben even naar buiten gestapt hier bij het Meer om alvast eens even te kijken of dat lentegevoel al een beetje omhoog begint te kruipen. En ik sta hier met Koos Dijksruis. En Koos, jij als ja, natuurjournalist, want zo mag ik je het toch wel noemen zou natuurlijk dat ultieme lentegevoel nog mooier dan ik moeten kunnen verwoorden. Um, ik stel voor dat we even onze zintuigen afgaan en laten we dan beginnen uh, met, met, met, met voelen. Ja, nou, het is nog best koud hè, ja. die wind. Je voelt die wind vooral. Als je daar uit de wind zou staan, dan zou het al wel... Uh... Dan zou het beter zijn. Ja. ja. Die, uh... En vochtig is het ook hè? Ja, het, is, het heeft ook de hele nacht geregend hè. Ja, ja voor de, je ziet wel dat het... Dit... Het is nog allemaal heel kaal in winter, ziet het er eigenlijk uit. Maar je ziet al die jonge, nou ja, netels en zo. Het staat klaar om, uh, om los te barsten. Ja, dus het is wel zo dat hoewel nu nog op deze vroege zondagochtend het lentegevoel qua voelen redelijk ver weg lijkt. Een goede hoop hebben dat het zometeen, nou of van vanmiddag echt uh, gaat gebeuren. Ja, denk het wel. Ja, vanmiddag wordt het heerlijk. Ja, in Nederland heb je al goud als het dan wat warmer wordt dat het dan roeierig eh, wordt en het gaat regenen en zo. Maar ja, ja, we wel gaan zo meteen naar uh, onze andere zintuigen balans. Oh. Goedemorgen. Nou, Om het echte lentegevoel te beleven, hoeft u nog niet meteen naar buiten. Het is nog fris, dat hoort u net van Janine en Koos. Blijf gewoon lekker binnen bij de radio, want de komende twee uur... brengen we de lente live bij u thuis met onder andere de geitendans. Dat koeien graag in de wei dansen, dat wisten we. Maar ook een geit geniet graag van daglicht. En jammer genoeg krijgt hij dat in Nederland nauwelijks nog. En de uitzending zit verder bomvol met nachtvlinders, mieren, patrijzen... en een minder fijn fenomeen, teken. Wij zijn Janine Abring en Menno Bentveld. Tot tien uur zijn wij Vroege Vogels. En we kijken, ruiken en voelen nog even buiten verder met, met Koos. Ja, en we luisteren vooral even... Nou, door de microfoon hoor je misschien niet zo heel veel, maar jij wel toch, Koos? Ja, je zit hier bij het moerasbos van het Naar de Meer en je hoort uh, eigenlijk wel vooral uh, bosvogels. Tjiftjafen, die, die zingen nu sinds een dag of drie uit volle borst, hier, windkoninkje. Grote wonten spechten, groene specht, vinken. Dat... Ja, vink. zijn ja. ja, die spechten hoor ik vanochtend wel heel veel, maar jij kijkt even door je... Een en wat zien we daar in de verte vliegen als we nu het windtuig horen hebben gehad en nu overgaan op zien? Een wit gatje, toch leuk, maar dat is een trekvogel. En de ontluikende lente hier uh, aan onze voeten? Ja, hier zien we speenkruid, hè. het staat klaar om... Uh... Ja, het is al een beetje in bloei een beetje hier, die gele bloempjes. Ja, ja, ze zijn er al en daar bij de boerderij daar staat allemaal een klein hoefblad uh, in volle bloei. Ja, en ik zie hier een heel erg nieuwsgierige zwaan die hier ons uh, zeer geïnteresseerd zit te bekijken. Maar die is in eentje. Ja, die is in eentje, ja. ja. De meerkoeten die zijn wel met z'n tweeën al. Het is wel grappig dat in het, uh, op die uh, boerderij er staat een tekst van Thijs over het naar de meer. De koeten uh, zijn allemaal nesten aan het maken. Nou ja, je ziet ze nog niet echt nestelen, maar... Uh, ja. Is er nou zelfs... één specifiek lenteding waar jij je verschrikkelijk op verheugt, Koos? Nou, ik hoop vandaag wel de eerste zwaluwe te zien. Uh, die, die heb ik nog niet gezien, moet ik bekennen. Maar uh, die zijn er al, dus, uh, ze komen nu wat, echt massaal wat, binnen. Wat voor zwaluwe bedoel je? Huiszwaluwe en uh, ja, ja. Die verwacht je? Ja, die hoop ik hier. Ik ga straks nog even rondlopen hier. Nou, die hoop, uh, hoop ik wel te zien vandaag. Nou, en dan uh, hebben we nog één zintag niet gehad. Nou ja, proeven gaan we de lente vanochtend denk ik niet. Of het moet hier de koffie zijn, maar ruiken we hem al, Koos? Nou, de lente nog niet. Je ruikt hier wel dat je, dat je bij uh, nattigheid in de buurt zit. Je ruikt gewoon het meer wel een beetje. Ja, maar je met hoort de trein. Een maar... Beetje fantasie. Maar echt de linten. vanmiddag wel hoor. Dan komen ja, die, die boombacteriën en zo. Vanmiddag dan ruik je echt gaan de we gebruiken. Ja. Ik beloof het u. Ah. Nou, je ruikt het wel een beetje. 14 april, uh, niet alleen de dag dat wij officieel uh, de lente aankondigden... maar het is vandaag ook precies 101 jaar geleden... Oh, namelijk op 14 april 1912, uh, dat de Titanic verging. En dat heeft uh, onze muzieksamensteller doen inspireren... Uh, om vandaag muziek uit te kiezen die uh, werd gespeeld... op die dag van het vergaan van dit legendarische stoomschip Titanic. Welkom in tuinreservaten... En ik vind alles prima, zolang we maar verstoken blijven van Celine Dion. Maar dit was uh, Mozart, dus dat begon gelukkig goed. Die hogere temperaturen die worden niet alleen door de mens toegejuicht... maar ook allerlei dieren kom je nu weer tegen in de tuin. Vlinders bijvoorbeeld. Nog twee weken, hè, u weet het al ongetwijfeld. Kunt u nog stemmen op je favoriete vlinder in onze vroege vogels vlinderverkiezing? Ruim 10.000 stemmen zijn inmiddels uitgebracht. De nachtvlinders als het Groot Avondrood en de Grote Beer. Nou, die uh, kunnen nog wel een kleine lobby gebruiken. En laat Menno nou buiten staan met Kars Veling... en Annette van Berken van de Vlinderstichting. Uh, ja, ik sta hier buiten aan de andere kant van de boerderij uh, Stad zicht En Kars heeft zijn paraplu aan de wilgen gehangen. Kars, ik hoop dat hij er ook blijft, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is niet helemaal droog, maar droog genoeg. Droog genoeg. En uh, Kars en Annette van de Vlinderstichting, we staan hier bij een... Ja, wat is dit? Annette, kun je het even beschrijven? Dit is een nachtvlinderval, een soort uh, houten uh, kist met twee schuine platen van plexiglas. Met een, een kier ertussen van twee centimeter. En daarboven heeft gestaan vannacht een uh, HPL-lamp, een kwikdamplamp. Met een dakje erboven uiteraard, want het regende. En die heeft de hele nacht aangestaan, die heeft vlinders gelokt. En dat is inderdaad gelukt, er zitten een heel aantal uh, uilen in, zie ik. En die zitten dus nu in die val, die zijn tussen die platen doorgekomen. Ja. Daaronder zitten eierdozen, daar zijn oh, maar ze, kunnen op, ze ook, We kunnen ze ook al zien hier, ja, je beschreef beschreven in je plexiglas, daaronder eierdozen. En daar zitten ze op en tussen. Ja. En die zijn hier vannacht allemaal... Want ze komen op die lamp af, uh, Karsten, op het licht of op de warmte? Nee, ze, komen, uh, ze worden verward door het licht en... Ze raken een beetje verward en komen dan in die val terecht. Dus het is niet zo echt dat ze aangelokt worden door het licht. Want nachtvlinders houden helemaal niet van licht. Die houden van de nacht. Maar die worden een beetje verward door het licht. En we hebben ze een beetje voor de gek gehouden dus eigenlijk. En wat, uh, wat treffen we hierin aan? Ik zie er hier al eentje zitten. Uh, Kars, nou zijn wij ooit samen, uh, een paar weken geleden ooit, een paar weken geleden uh, wezen stropen. We uh, hebben ook nachtvlinders uh, gelokt, toen met stroop op de boom, allemaal uitgezonden op, uh, in Vroege Vogels TV. Dus ik weet er iets van nu, van de nachtvlinders. En ik zit naar deze te kijken. Ja, het is een... Hij uh... is een beetje lastig. te zien. Is het een zwart vlek winteruil of uh, is die... Uh, oh, pas op. Het zit in de goede familie, hoor. Je zit in de goede familie. Dit is wel een van de voorjaarsuilen waar uh, waar jullie toen met het smeer ook op uit waren. Dit is de variabele voorjaarsuil en hij is ontzettend vers zo te zien. En heel vers mooi. wat bedoel je daarmee? Nou, dat hij net uit de pop is en dat hij dus nog al zijn schubjes heeft en dus prachtig gekleurd is. Hij is heel mooi roodbruin en uh, grijs en, en uh, een beetje zwart, zwarte vlekjes. Het is, het is een prachtig getint beestje. En bovenop zijn kop zie je ook dat, nou ja, laten we zeg maar zeggen dat bondjasje nog een ja, beetje heen en weer ja. waaien. Hè? Ja. Klopt, ja. Het zijn natuurlijk echt voorjaarsbeesten, dus die moeten een beetje tegen de kou kunnen. Maar uh, dat kunnen ze zeker. En wat zien we hier? Dat, dat is een nunvlinder. Ja, een nunvlinder, nun dit. Karsje, zie jij hem? eventjes. Ja, het is een uh, vlinder met een, uh, ja, een zwarte C, met daaromheen een heel mooi goud randje. Het is ook een echte voorjaarsuil. Hij is, vliegt, hij is ook net uit de pop, hij is ook weer grandioos mooi gekleurd. Met een donkerbruine onderrand, met, uh, ja... Ja, en, en hier zie ik er nog. Dan is dit ook een nunvlinder daar beneden. Ja, nog eentje. En hier zitten ook nog wat uilen. We zullen deze er ook nog even uit. Want misschien, soms kruipen ze ook achter dat, uh, die eierdoos. Want dat is precies de bedoeling, hè? dat ze mooie rustige plekjes hebben om stil te zitten. Ja, hier zit oh, en daaronder nog één. Oh, we hebben er een heelste. Oh, wat is dit? Dit is de tweestrip voorjaarsuil. Met hele mooie lichte raantjes, lichte ringetjes. Nou zijn dit, uh, we hebben toen ook in, in dat item in Vroeg Woogstelevisie gezien... dat er ook waanzinnig mooi gekleurde uh, nachtvlinders zijn. Felrood, roze, knalgeel. Uh, dit zijn toch weer die beetje grijzige en bruinige... en ja, je beschrijft ze prachtig... maar de iets saaier gekleurde voorjaarsuilen en uh, nachtvlinders. Heeft dat te maken nog met de temperatuur of wat is dat? Ja, ik weet niet of het met temperatuur te maken... Heeft. Maar het is wel heel duidelijk dat in het voorjaar zijn het vooral die, die bruinige beesten. Hoewel zo'n nachtpaar oog kan ook al redelijk snel komen. Dus wat dat er gaat... Ja. En er zijn ook al wel wat felgekleurdere beesten. Maar dit zijn inderdaad allemaal uh, bruine motten. Ja, ja. Zo'n kast, um, kan je dat zelf maken? Is dat uh, ja. hand, makkelijk ja, maar, om te doen? Ja, ja. ja op internet uh, bij de Vlinderstichting, bij de Nachtvlinders en het meetnet staat uh, een link naar... Uh, mogelijkheden, ja. bouwplaten voor dit soort kasten. Ja, Dus je kunt ze zelf prima kan... lokken in ja. de tuin. Of met zo'n kast, of met die stroop. Uh, wat Karsnik toen hebben gedaan. Je noemde het altijd dat, dat meetnet. Het landelijk meetnet nachtvlinders. Ja. Jullie doen daar onderzoek. En wat zijn zoal resultaten? Nou, dat, die zijn er nog niet. Want we oh. zijn pas uh, een jaar bezig. Met nog maar een kleine groep. Het is, het is groeiende. Uh, de invoersite is er nog niet eens online. Dus dat, dat, ja, we zijn langzaam gestart. En... Uh, als dat goed gaat lopen, dan, uh, nou, dan hopen we dat we, net als voor de dagvlinders en voor de libellen, een mooi meetnet krijgen. Waarbij we dus regelmatig gegevens krijgen waardoor we de stand en, en de, ja, hoe het gaat met nachtvlinders uh, kunnen meten. En omdat je elke keer op dezelfde plek met dezelfde val vangt, is dat een, een vast gegeven en, ja. en uh, ja, is het gestandardiseerd. Maar wie kan er aan meedoen? Iedereen eigenlijk als die maar een beetje in die nachtvlinders zit. En als je er niet in zit, kan het ook. Dan meld je je gewoon bij een, een vlinderwerkgroep, bij de Vlinderstichting. En kijkt of die met nachtvlinders bezig zijn. Dan kan je het ook leren. Ja. Het is, uh, met die huidige boeken is het prima te doen. En ze zijn prachtig. Ja, dat zijn ze. Uh, even over naar de vlinderverkiezing. Want die, die loopt nog steeds op uh, vroegevolgens.varen.nl. Tot eind april kan iedereen uh, stemmen. Wij gaan natuurlijk nog niks verklappen over de tussenstand. Maar de nachtvlinders mogen nog wel een beetje, kunnen wel een beetje PR gebruiken, Kars. Oké, okay, nou dat, uh, als mensen gaan kijken, vannacht ook weer gaan smeren. Want het wordt echt warm. Hè? Dat zal je nu nog niet zeggen, maar het wordt echt warm. Dus die voorjaarsuilen, deze zijn ook allemaal kakelvers. Ja. Die zitten nu ook bij iedereen in de tuin. Net uit de pop gekropen, dus laat mensen gaan smeren. En als ze zo'n prachtig mooie nachtvlinder zien, dan zijn ze helemaal om natuurlijk. Ja, Een de, de, de dagvlinder doet natuurlijk niet zijn eigen PR heel erg, want hij zit vooral in de nacht. Het, het zijn mooie beesten, maar ja, iedereen stemt natuurlijk op die, op die prachtige dagvlinders. Ja, dat klopt. Maar goed, ook als uh, een nachtvlinder op de tiende plaats zou eindigen... zou dat natuurlijk wel prachtig zijn. Hè? Dan heeft hij toch eventjes uh, 15 dagvlinders achter zich gelaten. Dus uh, die nachtvlinders zijn ook met weinig tevreden. Ja. Ja, je zei de nachtvlinders, hè, die, die, het wordt warm, die komen nu. Maar dat geldt ook voor de dagvlinders. Die staan nu ook allemaal... Uh, verwacht je een vlinderexplosie? Ja, verwacht ik echt. Uh, ik, ik bibber en het is, uh, het is kil en koud. Maar het zou warm worden vandaag. En dan de bontse handtoogjes, de kleinkoolwitjes, de boomblauwtjes ja, die zijn allemaal al wekenlang zitten ze te popelen om uit de pop te komen. En nu het echt warm gaat worden, ja, dan knallen ze er allemaal uit. En dan heb je gewoon 10, 20, 30 vlinders uh, als je een lekker wandelingetje gaat maken. Ja. Is er dan nog genoeg te eten voor ze? Want vlinderstruiken en, en andere planten, er zijn veel planten die nog niet in bloei staan. Nee, klopt. En als je echt vlinders wil zien, moet je ook eigenlijk op bloeiende planten afgaan. In de, in de stad bijvoorbeeld, op die, die heide die overal in tuinen staat, daar zitten de vlinders op. En in het buitengebied op bloeiende willig. De willig begint nu, uh, en zeker als het vanmiddag warm wordt... Ook echt goed te bloeien, daar zitten ze op. De sledoorn begint te bloeien, daar vind je ze op. Dus er zijn toch al wel no nodige bloemen. Klein hoefblad, hè. Koos noemde ze net al. Dat zijn ook planten waar die vlinders graag op afkomen. Ja. Uh, Annette, waar, waar heb je zelf op gestemd? Oh, uh, moet ik even... Of vlinder. moet je het nog doen? Nee, ik heb oh, het al gedaan. Ja. Ik heb één nachtvlinder genomen. Maar ja, dat is wel een beetje vals, want dat was de kolibrievlinder. Dus dat is wel een oh, je, overdag wel vliegende ja, nachtvlinder. Ja. En ik heb het oranje tipje gestemd, want dat vind ik zo waanzinnig mooi voorjaarsbeest. Ja. En uh, de derde, wat was de derde nou ook weer? Ik geloof het landkaartje. Hé, hey, Karsje, ja, en jij had ook het oranje tipje, toch? Ja, oranje tipje is mijn favoriet natuurlijk. Ja, Dat is ja. nummer één. En uh, ik wil iedereen ook aanraden om uh, naast de nachtvlinder toch ook het oranje tipje te kiezen. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> nou, Kars <laughs> maakt nog even reclame. Kars <laughs> Velling en Annette van Bergen van de Vlinderstichting. Dank je En uh, iedereen kan nog blijven stemmen op de grote vlinderverkiezing tot en met eind april. En dan maken we de uitslag bekend. van de vorig jaar uitgebrachte cd Remembrance, The Music of the Titanic... was dit de Remembrance Waltz. Een uitvoering door het duo Sans Souci. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Eindelijk. Ja, het, het wordt een beetje cliché, maar de lente is nu echt begonnen. De eerste grote paddentrek komt op gang. Dag- en nachtvlinders kruipen uit de pop. Um, en... Ja, de boerenzwaluw. Die is er weer. Ja, ik goed, zag hem onderweg. Goed nieuws, ze voor ja. Vorige week al op de Venolijn en nu al flink gemeld. De grote groepen zijn onderweg. Kortom, uitkijken geblazen. De natuur komt los op uh, onze bomvolle Venolijn. Ook 0356711. Ik zeg het nog maar een keertje. Een, een kleine samenvatting ja, van. 6 7 11 3 3 8. 6, ja, 338 <laughs> Ja, ik doe het op korte versie. Ja. 035 6 7 11 3 3 8. Een, een kleine samenvatting van de meldingen van deze week. Goedemorgen, met Margen van Wijngaarden uit Houten. Ik heb hem weer gezien, de eerste Blauwborst in Wulven in Houten. Hij zat prachtig te zingen, bovenop een rietstengel. Miltje Ardon uit Edezeels, Vlaanderen. Afgelopen woensdag heb ik smorgens echt waar drie zwaluwen gezien... heerlijk aan het spelen boven een kreek. Harry de Dood in Amsterdam. Ik heb vandaag uh, waarschijnlijk de rosse vleermuis zien vliegen... Voor mijn raam op de hoog. Dat gebeurt wel vaker, maar dit keer was het half twee. In het volle zonnetje. De heer Buis uit Nijmegen. Vandaag zag ik op onze volkstuin in Molenhoek de eerste ereprijs in bloei. Op een warm hoekje. En ik sluit de kruid stond na één warme lentedag ook al 10 cent bij de boven de bodemgrond. Tropjager ik woon in Purmerend in een ecowijk En terwijl er landelijk gezien een enorme afname is van ringmussen... kan ik melden dat in onze ecowijk het aantal ringmussen wat toeneemt. En we hebben nu twee paardjes in de tuin die broeden. Janne van Putten uit Hilversum. Sinds gisteren bloeit in mijn voortuin de bosanemoon. Remco Gordalers, stadsecoloog in Amsterdam. Dinsdag was het water voor het eerst ijsvrij. En meteen vond ik eierklompen van de bruine kikker bij de Hermitage in Amsterdam, midden in het centrum. Hans Kersten uit Gronau. Ik hoorde vanochtend uh, op de radio dat uh, Zwarte Roodstaart nog niet gearriveerd was. Maar ik heb een vrijdag 4 april gezien in Gronau. Bij een ongebruikte spoorlijn zat hij op een hek. Vliervoet uit Nijmegen en de vuurwantsen zijn massaal op bruiloftstocht. Ze hebben de winter dus goed doorstaan. Herman Elgers in Roermond. Vandaag heb ik de zwartkop weer in de tuin. Hij is terug. Colette de Haas, Lange Lille, Friesland. Gisteren horen wij de fiets fluiten in het Wiekelerbosch in Gaasterland. Geert Kramer hier. Zojuist... Bij het uitkomen van de parkeergarage op het Mediapark in Hilversum, op maandagmorgen 9 uur, hoorde ik mijn eerste tjiftje af. Sjaak Witteveen op de heentuin Goudse hout, op een hele rustige avond, niet eens zo erg warm, maar ik hoorde hier toch wel twee padden tegenover elkaar knorren in de slootkant. Blijft u vooral bellen met de Venolijn 035-6711-338. Wij zijn zo terug na uh, half negen. Maar eerst uh, sterrennieuws dat gelezen wordt door Dick Terhark. U ziet dat steeds minder mensen op uw mailing reageren. Wij zien dat de respons met 20% toeneemt als u er een persoonlijke landingspagina aan toevoegt.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 Het is Radio 1. Op de E34 bij Antwerpen is een bus met Russische jongeren verongelukt. Volgens de eerste berichten zijn er zeker vier doden en zijn er enkele zwaar gewonden. De bus viel vanochtend bij Rans door nog onbekende oorzaak van een brug. Het voertuig stortte meters naar beneden en kwam op zijn zijkant op de E34 terecht. Op een congres in Berlijn wordt vandaag de eerste anti-Europa-partij van Duitsland gelanceerd, Alternatieven vuur Duitsland. De partij pleit voor het afschaffen van de euro in de huidige vorm. De partij wil ook af van het ESM-verdrag, waarin staat dat noodleidende lidstaten financiële steun moeten krijgen. De anti euro partij werd opgericht door kritische economen en journalisten die zeggen dat de euro schadelijk is voor de economie van Duitsland.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 De onbegrensde liedjes van de Portugese vaderster Cristina Branco... de tot de verbeelding sprekende tekeningen van Marit Torkvist en een nieuwe roman van Jan Terlouw en zijn dochter Sanne. In Kunsthoek TV, vanavond om vijf over zes op Nederland 2. Van buiten... naar buiten gewoon genieten. Met meer dan 2700 unieke wandel-, fiets- en kano-routes van OnTrack.nl. Word vandaag nog abonnee en ontvang een mooi welkomstcadeau. Ook buitengewoon genieten? Ga dan naar OnTrack.nl. Uh, de lucht hangt hier laag bij het naar de meer. En de zon wordt er in uh, grijze veelkleurige dampen gesmoord. Maar toch houden we de moed erin. Um, ja. We kijken uit naar de lente... En uh, een columnist zit klaar. We hebben al een donkerbruin vermoedt natuurlijk wie die columnist is. Wij zien hem zitten en u heeft hem net al gehoord. Maar we geven natuurlijk toch even een uh, slinger aan het rad der columnisten. Koos Dijksterhuis. Zo, goedemorgen Koos. Nogmaals, okay. we, we hebben het vanochtend al even met je over het lentegevoel gehad. en het lentegevoel opgesnoven. Uh, ja, ik, laten we de moeder inderdaad inhalen. Want als ik zo naar buiten kijk, dan weet ik het nog net zo niet. Maar als we het kademie mogen geloven, worden het 22 graden. Ja. En Koos vertelde ons dat, dat je nog een bijzondere waarneming had gedaan vanmorgen. Onderweg, ja, de lepelaars bij uh, Die zitten daar vlak aan de rand van de autoweg. In bomen. Die broeden daar in bomen? Ja, in, in uh, reigernesten. Ja, Er zitten ook reigers, maar er zijn, dan zie je de spierwitte lepelaars. En als de, als de zon wel schijnt, dan zijn ze s morgens ook heel mooi rood hè, van de ochtendzon. Uh, prachtig gezicht. Je ziet ze uit de trein of uit de auto. En jij zegt, je dat het de enige plek is waar ze... Volgens mij is dat de enige boven. plek in Nederland waar ze echt in, uh, nou, hoog in bomen zitten. Dat is natuurlijk heel veilig voor ze. Ja. Nou, we gaan het checken. He, hoort u, weet u zelf plekken waar lepelaars in bomen broeden? Laat het ons uh, ja, uh, weten. Wel even de venolijn, inderdaad. Uh, Koos, wij delen een, een ongebruikelijke voorliefde voor een ouderwets stichtelijke uh, serie. Ja. Ik heb alle dvd-boxen, ja, maar dat is, heel echt, dat, is, uh, nou, dat is een ernstige afwijking... waar ja. we nu uh, iets over gaan horen in je column. Ga je ja. gang. De wederopstanding van de Gierswaluw. Soms kijk ik met mijn kinderen naar het kleine huis op de prairie... U weet wel, die 40 jaar oude EO-serie waar je nooit met droge ogen van afkomt. Er is nog een constante in die reeks. In het glooiende, door laag zonlicht bestreken landschap zingt altijd een nachtegaal. Zomer, winter, midden op de dag, midden in de stad. Alleen s'nachts niet, terwijl een nachtegaal een fan zijn naam zegt het al. Dat nachtegaallied had net zo goed een roodborstdeuntje kunnen zijn. Het is een opname voor de sfeer. Er moet een vogel zingen, het maakt niet uit welke... De regisseur heeft waarschijnlijk geen idee. Je kunt in films geen spannende avondscène in het donker zien... of er roept een bosuil. Ook op plekken waar geen bosuilen voorkomen. In westerns, in thrillers, in Harry Potter... altijd roept de bosuil. Ook in Django Unchained laat Tarantino bosuilen roepen... tijdens het avondeten in het landhuis op de katoenvelden. Zelfs in een tv-reclame voor onderbroeken hoorde ik laatst een bosuil. Soms kloppen de vogels wel... Maar dan zingen ze toevallig op de achtergrond. In Zweedse films hoor ik fietissen, in Nederlandse tjiftjaffen, in Franse films wielenwalen... en in Oost-Europese films zingen al die soorten door elkaar. Kennelijk filmen filmmakers bij voorkeur in de lente. Gelukkig maar, want als ze dat seizoen nabootsen met aangerukte vogelgeluiden gaat het fout. Qua natuur in film zijn Nederlandse films het dieptepunt. Nova Zembla is de allerergste, maar ook de wederopstanding van een klootzak maakt het bond... Die pas uitgebrachte film speelt zich deels af op een boerderij in Friesland. Bij een boerderij in Friesland horen zwaarluwen, zal regisseur Guido van Driel gedacht hebben. Zeker in de lente. Want het is lente. De bomen staan in fris groen blad, de berenklauwen bloeien. Hij googelde wat of neusde in de kast met ingeblikte geluiden. Op een boerderij kwamen vroeger boerenzwaarluwen voor. Dat is nu niet vanzelfsprekend meer, maar als er op een boerderij zwaarluwen wonen, zijn dat boerenzwaarluwen of huisswaarluwen. Als de zwaluwen in de geluidsbank al op soort gebracht waren... vond Van Driel de huis- en boerenzwaluwen vast niet overtuigend genoeg kwetteren. Nee, dan de gierzwaluwen. Die gieren audiogeniek voorbij. Aanzwellend, wegstervend, door de bocht jakkerend. En dus wordt de kijker van deze toch al ongeloofwaardige film... voortdurend getrakteerd op oorverdovend gierzwaluw Hoewel er nooit ook maar één gierzwaluw in beeld komt. Nee, natuurlijk niet. Gierswaarluwen zie je niet bij een boerderij aan de Waddenzee. Gierswaarluwen zijn stadsvogels. Maar tijdens de scènes in de binnenstad van Dokkum horen we geen Gierswaarluw. Wist Guido van Driel veel. Had hij mij even het script laten lezen, maar nee, die gemakzucht. zucht. Geef me dan maar het kleine huis op de prairie. Je kunt ervan zeggen wat je wilt, maar het landschap is zo mooi gefilmd... dat ik er zo binnen zou willen wandelen... Daarbij is het goed geacteerd en hoe voorspelbaar het verhaal soms ook is, je houdt het er niet droog bij. Dat kun je van de wederopstanding niet zeggen. Wat was ik blij toen die film eindelijk voorbij was. In die zin had hij beslist een happy end. Even kijken, loin du bal was dit van de Franse componist André Gillet... dat uh, als muziekstuk 187 voorkomt in het White Star Line Music uh, boek. Uh, ongetwijfeld heeft het allemaal te maken met uh, de Titanic. Dat is het thema van vanochtend. Oké, okay. goed. Nou, hier is het thema. Nee. Lente. Uh, 2013 is het jaar van de Patrijs. Dit hele jaar staat in het teken van onderzoek en bescherming... van een van de meest bedreigde vogels van het boerenland. Dat onderzoek wordt onder andere gedaan door de mensen van de werkgroep Grauwe Kikkedief. Want die beschermen veel meer vogels dan alleen maar die Grauwe Kikkedieven. Popco Wiersma van de werkgroep heeft in het Groningse Boerenland... twee patrijzen van een zendertje voorzien om ze dag in dag uit te kunnen volgen. En op een winderige dag in de Groningse aardappelvelden... is Rob buiter met hem op pad gegaan om de vogels met een antenne op te sporen. Het is wel aardig stil. Op de zenderlamp. Ja. In de berm hierachter zit wel een geelgorst te zingen. Dat er mee we wel, ja. Ik hoor echt helemaal niets. Ja, nu wel. Er komt wat binnen. Ja, er komt wat binnen. Nee. Een van de twee vogels die met een, een zendertje ja, rondvliegt. Nummer één is dit. Dit is, uh, dit is uh, uh, Dirk. Ja, ja, dit was Dirk, hè, nummer één. Ja. Maar die heeft dus een heel klein radiozendertje op zijn rug? Ja, nee, nou, hij hangt op zijn hals. Okay. Het is een, een halsbandje. Uh, en dat zendertje dat hangt op zijn borst. En de, de antenne die steekt dan zo naar achter over zijn rug. En uh, zo'n zendertje weegt ongeveer weegt een kleine 10 gram. En die vogel die weegt 350, 400 of zo. Dus voor de vogel is het een vrij klein gewicht. Hij zit hier dicht in de buurt, denk ik. En dan komen we weer wat piepjes binnen, Ja. Alle boeren uit de buurt weten wel waar jullie mee bezig zijn. Je krijgt geen ruzie met uh, de lokale bevolking um, als je hier met je antenne over de akkers uh, shout. Tot nu toe gaat het goed. Ja. Het ziet er natuurlijk een beetje raar uit, Ja, hè? we zijn ook nog niet, nog niet zoveel mensen tegengekomen tot nu toe. Kunt, vorige week kwam iemand tegen die vroeg of we van de radio waren. Als we dan een stukje die kant oplopen, kunnen we misschien echt gaan kijken. Ja, hoopt hem nog in de kijker te krijgen. Ja, en kijken hoe hij erbij loopt. Ja, vliegt hij weg? Vliegt hij weg, ja. Hij er staat er, nou, er, er inderdaad dus bijna bovenop. En, uh, maar je ziet hem niet. Dus uh, ja, dat maakt het wel heel moeilijk te, te bestuderen vogel, natuurlijk. Ja? En wat noteer je dan voor deze vogel? Dat die... In, nou, de, no in, de, in het onkruid zat? Ja, noteer de coördinaat. Dus uh, met gps-toetsen uh, we in, of uh, laten we zoeken wat de coördinaat is... zodat we gewoon op een kaart kunnen plotten waar die exact zit. En ook uh, welk habitat die zit, wat, wat dit voor het land is waar die dan op zit. En Dit is een aardappelveld waar uh, nou echt wel veel uh, onkruid is dit. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dit wel een uh, aantrekkelijk habitat is. Het is een beetje van het groen uh, eten? Ja. Dus niet uh, op, op zaden of nee, zo? Nee, nee, nee. Ze uh... eten best wel veel groen. Ja. ja. Maar ook zaden, dus er zit ook meer olie en meer energie in. En dan, uh, ja, de, de bedoeling is, uh, we gaan ze straks uh, voor de, proberen gewoon de hele dag te volgen. Kijken waar spooken ze uit. Misschien zitten ze wel de hele dag op zo'n veld hoor. En dat ze dan s'avonds gewoon naar een slaapplek gaan. Nou, we hebben in ieder geval één uh, van de twee uh, gezenderde vogels uh, gezien. Ja. Maar je hebt uh, nog meer zenders waar geen vogel bij zit. Dus de volgende truc is om te kijken of we nog een vogel kunnen vangen. Ja. Nou, we zetten hier nu de netten op in dit uh, omgeploegde akkertje. Met het uitzicht op, uh, beetje op een paadje patrijzen. Hey, we zitten daar uh, bij een, uh, <laughs> ja. een gasinstallatie. Dat ja, dat die? ja, dat is een uh, gaslocatie. Dus is daar een mannetje en een vrouwtje, een mannetje is ja. iets, iets bonter gekleurd? Een mooi mannetje meester. is wat, uh, ja, wat, wat getekender, heeft aan de kop is uh, wat roder, een uh, grote borstlek. En het uh, vrouwtje is gewoon iets, uh, iets doffer gekleurd. En uh, nou ja, nu is de vraag natuurlijk, reageren ze op het geluid dat we straks af gaan spelen? Ja, want ondanks uh, de temperaturen in het late voorjaar moeten ze opgewonden genoeg zijn... Ja. Om zich uit de tent te laten lokken door jouw Ja, precies. Dus we zetten nu netten op in een, uh, in een driehoek. En daar binnenin plaatsen we een luidsprekertje. En uh, daar spelen we de roep van de man af. En als dat mannetje genoeg uh, territoriaal is uh, en probeert het andere mannetje weg te jagen... dan zal hij dus naar het net toe gaan en, uh, en er hopelijk in, uh, in blijven hangen. Zodat wij hem kunnen, kunnen pakken en een zendetje kunnen, kunnen geven. Zoiets, het spiekertje ja. staat, staat. nu weglezen, inderdaad. We staan hier op een uh, afstandje te wachten. Je hoort het geluid uit uh, het spiekertje heel duidelijk. Ja. Die twee partijen die hier aan de andere kant van de weg in het weiland zitten... Die ...trekken zich er helemaal niks die, van die, aan. Die de, reageren, op, reageren oh? helemaal niet. Nee. nee. En ik, uh, ik, weet niet, ik weet niet zeker hoe dat komt... ...maar ik denk dat die gepaarde mannetjes... ...van uh, op dit moment in ieder geval niet zo... Ja, ...die reageren er niet zo sterk op. Die, uh, hebben niks te duchten van andere mannetjes misschien. Of... Je kan ook net zo makkelijk de andere kant op redeneren hoor. Dat, Want, ja, als, naar de als de, de kant... buurman met je vrouw begint te chansen... Dan, uh, dan wil je toch wel in actie ja, komen, of niet? Dat zeker, ja. dat zou ik ook wel weten. Maar, uh... maar deze niet? Deze niet? Nee. Gisteren was we wel dus één mannetje reageren op dit geluid. Dus vandaar dat we wel hoopvol waren... dat het uh, vanavond nog zou gebeuren. Maar... Dat ja, is in het begin het is, nu twijfelachtig te worden. Het jaar van de Patrijs is nog langer. Dat is nog langer, ja. ja. Maar het paarseizoen van de Patrijs... dat is dat niet de, zo de, heel lang. Dat meer. is ook kort. Ja. Als je nou volgend jaar staan in de Popco... wat hoop jij dan meer te weten dan wat je nu weet? Nou, we hopen dan meer te weten over hun habitatgebruik. Dus waar zitten ze, ze precies? En... Uh, uh, en wat belangrijk is in, in, het, in dit agrarische landschap voor die patrijzen. Uh, ja, wat, uh, wat kunnen we hier nou aan doen? Kun, zijn akkerranden belangrijk? Zijn, zijn hoekjes met struiken belangrijk? Dat zijn dingen die we op zich wel, wel vooruit gaan. En, uh, maar het zou mooi zijn als we daar echt aanwijzing voor hebben dat dat echt zo is. En dan kunnen we daar ook op inspelen. spelen. En ook als, de jonge, uh, als we weten waar de jongen fourgeren, uh, ...welke habitat ze zelf uitkiezen... ...kunnen we ook zien waar hun voorkeur uitgaat... ...en daar kunnen we dus ook op inspelen dan. Dus dat is, dat is mijn hoop. Ja. Echt letterlijk op inspelen... ...door het landschap aan te passen. Ja, zeker. Ja, ja, ja. We staan hier nu op, op, bij het perceel van, uh, van Peter Harry Mulder ...die zelf ook veel doet aan dit, uh, aan dit agrarisch landschap... ...door in te spelen op uh, behoeften van de natuur. En... Nou ja, dat, dat hopen we dat, dat, dat veel meer boeren dat gaan doen en dat, uh, dat er ook uh, overheidssteun uh, voor komt om dat, om dat voor elkaar te krijgen. hoorde het vierde deel, het Andante Moderato uit de Sinfonia di Concerto Grosso in C-Klein van de Italiaanse componist Alessandro Scarlatti. Afgelopen vrijdag was het jaarlijkse voorjaarsforum van natuurmonumenten. Dit jaar met als thema natuurbeschermers van de toekomst. En daar was ook het eerste publieke optreden van de nieuwe directeur van de organisatie, Mark van den Tweel. Maar voorzitter Wijers die mocht openen. Dames en heren, wie het over de toekomst heeft, heeft het natuurlijk ook over de jeugd. En kinderen en natuur, die hebben wat met elkaar. En daar kunnen we veel meer mee dan we nu doen. Dat zei Hans Wijers, voorzitter Natuurmonumenten. Maar kijk je in de zaal rond, honderden mensen, een paar kinderen, die waren speciaal ingevlogen. En Mark van het Tweel, de nieuwe directeur, die hebben zo ongeveer de jongste. Nou, ja, dat zou heel goed kunnen, maar eh, ik kan je garanderen dat we nog veel meer dingen gaan doen in de komende jaren. Waar we kinderen en jongeren en jonge mensen, nieuwe generatie ook echt bij natuur en bij natuurmonumenten gaan betrekken. Waarom is dat zo belangrijk voor het draagvlak? Nou ja, kijk, het draagvlak, het is een vreselijke term, het draagvlak, hè, het instandhouden houden van natuur. Eh, dat is ongelooflijk belangrijk als je daar steun van de Nederlandse bevolking voor hebt. En je hebt het de afgelopen week gezien. Hè, er ontstond eh, voor een deel ook terecht rumoer rondom zo'n schaapskunde. Ja. Dat laten ze ook zien. Dat mensen zich druk maken over natuur. En ik vat dat positief op. Dat, dat hebben we nodig om natuur in Nederland en het cultuurlandschap en monumenten in stand te kunnen blijven houden. Nou dan eerst maar even die schaapsherder. Wat gaat daarmee gebeuren? Gaat die echt failliet? Ik weet niet of die schaapsherde failliet gaat. Want die schaapsherder is ondernemer en die heeft dus meerdere opdrachtgevers. Wij zijn er daar één van. Maar we zullen proberen te voorkomen dat dat gaat gebeuren. En dat die schaapskutten naar de slag moeten. Daar gaan we ons echt voor inspannen. Zoals we ons ook gaan inspannen om alle schaapskudders in Nederland een plekje te geven en overeind te houden. Maar dat gaat niet gemakkelijk worden. En dat ik las dat jullie het historisch erfgoed belangrijk vinden. En daar hoort zo'n schaapsherder bij. Maar die moderne kuddes die jullie nu inhuren, die komen met een vrachtauto en in een afrastering. Dat vind ik niet uh, historisch erfgoed. Nee, dat klopt. En hier zie je ook de spanning die er ontstaat. We moeten met steeds minder geld meer gaan doen. En openbaar aanbesteden, allemaal van dat soort dingen doen. En heel erg aan die prijs kijken. En tegelijkertijd hebben we een opgave om dat vreselijke woord maar te gebruiken. Om cultuurhistorie in stand te houden. Nou, die twee dingen die vringen af en toe. En daar moeten we een nieuw evenwicht in zien te vinden. En dat is hartstikke lastig. En daar zijn ook die kinderen voor nodig. Nou, kinderen zijn ook nodig om de connectie met deze samenleving te houden. Wat speelt er onder mensen? Een van de dingen die verteld werd vanochtend was dat natuur... Eigenlijk geen geld kost, het levert waanzinnig veel geld op. Ja, natuur levert heel veel geld op, alleen dat zien we niet terug op de begroting van de Rijksoverheid. Jullie krijgen dat geld niet? Nee, wij krijgen dat geld niet, maar sowieso. Wat je ziet is dat dat geld niet op de begroting terechtkomt. Het is een beetje verstopt, hè? het lijkt alsof natuur gratis is. We betalen er geen kijk- en luistergeld meer voor. Geef die cijfers nog eens. De cijfers zijn dat de inspanning van natuurmonumenten levert zo'n 350 miljoen euro een economische winst voor Nederland op. Waarvan 250 miljoen euro in de toeristische sector. En als je over heel Europa kijkt, dan levert het beschermen van natuurgebieden 300 miljard euro op. En hoeveel kost het? 6 miljard. Ja, ik bedoel, er zijn dagen dus, dat Europa... Dus wacht even, wacht even, ja? dat betekent dat je 50 keer zoveel verdient als je erin stopt? Ja, dat klopt. Dus dat is een buitengewoon verstandige investering. En Europa heeft dagen dat ze slechtere investeringen doen. Je kunt natuur ook niet afzonderen en alleen over die waarden praten... en economie en gezondheid en kinderen buiten beschouwing laten. Dus dat gaan we nadrukkelijker betrekken in wat wij vertellen. Wat is de nieuwe koers die Natuurmonumenten inslaat met een nieuwe directeur? zorgen dat Natuurbescherming weer meer in de harten van mensen komt. Maar, maar is, is dat dan verdwenen? Ik spreek, maar misschien ben ik niet het goede voorbeeld... maar ik spreek alleen maar mensen die natuur leuk of belangrijk vinden. Nou, ik denk dat er ook veel meer interesse is op dit moment voor natuur dan een paar jaar geleden. Maar we zullen die steun in de maatschappij weer moeten mobiliseren. En als we dat niet doen, ja, dan komt Natuurbescherming toch weer onder druk te staan in de komende jaren. Dus we hebben die steun van het publiek gewoon keihard kei nodig. Tijdens het voorjaarsforum waren er wel nog kinderen, maar op een filmpje. En dat klonk zo. Ik vind het oneerlijk dat mooie wijzen worden doodgeschoten. Waarom doen mensen dit? Kunt u de jacht niet stoppen? Ja, de, de nummer één vraag die aan veel kinderen de jacht... Ja, dat is een heel breed maatschappelijk gevoeld ongenoegen dat plezierjacht moet stoppen. En ik kan me daar wat bij voorstellen. Dat is vanuit een ecologisch perspectief ook helemaal niet noodzakelijk. Dus wat mij betreft stopt dat. Maar op sommige plekken in Nederland zul je aan beheerjacht moeten doen om verstandige populaties in stand te houden. En ja, dat, dat moet in een dicht bevolkt land. En als je edelherten overal in Nederland wil hebben, is de consequentie daarvan dat je op sommige plekken aan beheer zult moeten doen. Maar dan worden gejaagd, dan worden geschoten... Door een meneer met een natuurmonument jasje aan. Nou, dat kan ook een jager zijn die ingehuurd wordt of die dat doet. Een professional. Een professional. Maar het gaat erom, wij zijn, wij zijn niet van het jagen, wij zijn van natuurbeheren. En af en toe moet je een ingreep doen in de natuur, ook als je het heel vervelend vindt. Daar lopen we niet voor weg. Wat is het belangrijkste project wat we de komende jaren van natuurmonumenten gaan zien? Die Marker Wadden? Ja, ik denk dat de Marker dat is een offensief programma. Hè. We gaan meer natuur in Nederland brengen. Ik, ik droom ervan om daar otters te zien, hè. dat soort dingen. Dus we gaan meer natuur in Nederland brengen. Volgens mij is dat heel belangrijk. Dat is één, dat is aan de natuurkant. En aan de andere kant zit aan de mobilisatiekant meer kinderen de natuur in. Nu zijn het er geloof ik 70.000 die aan jullie project OER meedoen. Ja, dat zijn er 70.000. En volgens mij moeten dat er nog veel en veel meer kunnen gaan worden. Bedankt. Dank je. hoorde de serenade van de Franse componist Gabriel Pierné. Wij zijn zo terug naar negenen met onder andere dit. Okay, de geitendans. De staldeur gaat open. Ja, wees, kom dan. Hey, kom dan. Kom dan, kom dan. Kom dan, jongens. Kom aan. <lacht> Zometeen dus. De geiten. Ja, dat is leuk. We kennen de koeiendans, maar...